1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Bekentenis van Nederlandse moordverdachten in Engeland. Eerste kopstuk Mubarak bewind veroordeeld. En premier Rutte ontsteekt bevrijdingsvuur. Vanmiddag blijft het vrij zonnig, er is ook sluierbewolking. Het wordt 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden. En aan de kust kan later wat wind van zee opsteken. Morgen opnieuw vrij zonnig, het wordt ongeveer 23 graden. En in het weekend wordt het nog warmer, maximaal rond 25 graden. En zondag is er dan wel meer kans op een bui. De Nederlander Vincent T., die verdacht wordt van de moord op zijn buurvrouw... in het Engelse Bristol, heeft bekend dat hij er gedood heeft. De 25-jarige Joanna Yates verdween op 17 december... na een avondje stappen met collega's. En haar bevroren lichaam werd op eerste kerstdag aangetroffen op een landweggetje... op een paar kilometer van haar flat in Bristol. Ze bleek te zijn gewurgd. Correspondent Arjen van der Horst. Uh, vandaag was een zogeheten preliminary hearing... waarin dus gevraagd zou worden of hij al dan niet schuld zou bekennen. Hij was zelf niet in de rechtszaal aanwezig. Hij verscheen via een videolink vanuit de gevangenis. En de Nederlander bekende dat hij Joanna Yates heeft gedood. Maar hij zei dat het doodslag was en geen moord. En heeft hij ook een motief gegeven? Nee, die details zullen we ongetwijfeld later horen als het echte proces begint. De rechter heeft nu bepaald dat de uitgebreide hoorzittingen pas plaatsvinden vanaf 4 oktober. En dan zullen we ongetwijfeld meer horen over het motief van Vincent T. Want het waren buren, hè? Het waren buren en uh, in, in, aanvankelijk tastte de politie in, in het uh, duister over wie het gedaan zou kunnen hebben. Een, eerdere buur, een andere buurman was ook al gearresteerd. Uh, die werd later weer vrijgelaten. En pas na een tip, na een maand nadat uh, Joanna Yates werd gevonden, werd Vincent T. Uh, uh, gearresteerd. Heeft het Britse OM al gereageerd op die bekentenis? Ja, die accepteert uh, niet het pleidooi van Vincent T. Die zei in een reactie dat ze de Nederlander gaan vervolgen voor moord. Nou, voor, voor zowel moord als doodslag uh, kun je levenslang krijgen in Groot-Brittannië. Het verschil zit hem in de verplichting. Als de jury Vincent T. schuldig bevindt aan moord, dan is de rechter verplicht hem tot levenslang te veroordelen. In het geval van doodslag uh, bestaat die verplichting niet. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het eerste kopstuk van het Mubarak-regime veroordeeld. Oud-minister Habib al-Adli van Binnenlandse Zaken heeft twaalf jaar cel gekregen. Onder meer vanwege corruptie. Correspondent Nicole Fever zegt dat al Adli nog veel meer op zijn geweten had. Hij is een van de meest gehate mensen uit het regime. Nadat Mubarak was gevallen, liepen de demonstranten met verschillende foto's rond van mensen uit het regime. Die legden ze op de grond en daar veegden ze hun voeten mee af. En ja, de besteling van deze man is een van de eisen van de demonstranten. Hij wordt nu veroordeeld tot 12 jaar. Wegen zelfverrijking, het witwassen van geld, corruptie dus. Dat is belangrijk, want veel mensen zijn arm in, uh, in Egypte en ze vinden dat het oude regime van hen heeft gestolen. Maar het belangrijkste moet eigenlijk nog komen, want men vindt dat hij verantwoording moet afleggen voor het geweld van, uh, van de politie tijdens uh, de jaren van het regime, maar ook tijdens de opstand. Toen kwamen honderden, honderden mensen om het, uh, om het leven en hij zou uh, bendes uh, opdracht hebben gegeven in te slaan op de demonstranten, de politie opdracht hebben gegeven te schieten op de demonstranten. Nou, hij ontkent dat allemaal. Maar uh, die aanklacht loopt nog. En daarvoor moet hij dus nog veroordeeld worden. Toen was ik even mijn verhaal kwijt. Justitie in Egypte onderzoekt ook nog de rol van Mubarak... bij het schieten op betogers. De oud-president zit voorlopig in hechtenis in een ziekenhuis. Dan gaan we het hebben over de woningmarkt. De huizenmarkt herstelt voorlopig nog niet. De kopers blijven weg en de huizenprijzen blijven dalen. En dat is allemaal van korte duur geweest, die opleving van eind vorig jaar. Dat stelt het ING Economisch Bureau in de kwartaalmonitor woningmarkt. Dimitri Flemming van ING Economisch Bureau, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom blijft dat herstel uh, wat we zagen uh, nu weg? hebben gezien is dat per januari de regels voor het verkrijgen van een hypotheek zijn, uh, zijn aangescherpt, en daarnaast zien we dat sinds kort ook de hypotheekrente weer oploopt. Ja, beide ontwikkelingen maken het lastiger uh, voor iemand om een huis te kopen. En hebben we het dan vooral over starters of ook over mensen die gewoon in het algemeen een huis willen kopen? Nou ja, kijk, deze regelingen die treffen natuurlijk iedereen alleen in verschillende, in verschillende maten. Waar het om gaat is in dit geval uh, de starter. Hè. De starter hebben we nodig om die huizenmarkt weer in beweging te krijgen. Uh, maar de starter heeft natuurlijk in de afgelopen jaren al de koopsubsidies afgeschaft zien worden. Uh, de normen zijn nu aangescherpt, de rente loopt op en daarnaast verkopende partijen. Ja, die verlagen de prijzen wel, maar heel hard gaat het niet. Dus die starten die we nodig hebben voor een herstel op de, op de, op de huizenmarkt, ja, die heeft het nog heel lastig. En daardoor ziet die huizenmarkt eigenlijk weer volledig op slot. Inderdaad, inderdaad. Ja, dan zien we, en daar zien we ook voorlopig niet zo heel snel um, veel veranderingen komen. Wij verwachten geen krachtig herstel. Uh, kijk, het beste dat ons kan overkomen is dat die economie heel krachtig aantrekt. Hè. Dan uh, trekt de arbeidsmarkt aan, gaan de lonen omhoog, worden de huizen beter betaalbaar. Ja, dat is niet, we verwachten wel verder herstel, hè, maar niet een, een zeer krachtig herstel. Is dat niet eigenlijk dan een heel slechte maatregel geweest, die nieuwe hypotheekregels? Nou, qua timing, daar wordt ik veel over gediscussieerd. Qua, qua timing is hij toch wel, uh, uh, uh, is hij, uh, uh, uh, is het geen fijn moment inderdaad. Uh, Want die huizenmarkt was al zwak, hè? Ja inderdaad, inderdaad. Nou, nou verwachten wij niet dat door deze regels dat het nu uh, dat de huismarkt tegen de muur aanloopt, hoor. dat niet. Want als we kijken naar bijvoorbeeld de, de, de aanschepping van de gedragscode, hypotheekfinanciering, hypothecaire financiering, hè, 1 augustus. Ja, als we kijken wat er voorgesteld wordt en wat er op dit moment al voor de NAG geldt, ja, dan is daar niet zo heel veel uh, ruimtes ertussen. En heel veel hypotheken worden op dit moment al met NAG verstrekt. Hè. Nationale dus de nationale hypotheekgarantie. Inderdaad, sorry ja, de nationale hypotheekgarantie. En dat, dat, ver, dat verkleint natuurlijk de overgang naar het nieuwe regime. Ja, wat dat betreft, uh, ja, het leek even hoopvol, maar het wil nog niet echt lukken. Meneer Flemming van ING, dank u wel. Graag gedaan. Bij recorddrugsvangst in Australië zijn een Nederlander en een Belg gearresteerd. Die behoren volgens Australische media tot de top van een internationale bende. De politie nam in Sydney en in Perth een recordlading met amfetamine in beslag. 239 kilo met een straatwaarde van 36 miljoen euro. Die Nederlander en die Belgen die opereerden vanuit Sydney, zegt de politie. En bij invallen in hun huizen werd een grote hoeveelheid contant geld. en ook een pistool gevonden. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bevrijdingsdag en mooi weer. En in Wageningen wordt door premier Rutte het bevrijdingsvuur ontstoken. De start voor de bevrijdingsfestivals in het hele land. Marno Remmers uh, in Wageningen. Hoe ver zijn ze? Wellen, applaus. Nou, het, is, het gaat op dit moment gebeuren. Whalen gaat ze optreden. Premier Mark Rutte is net op het podium gekomen. Hier staat een jongetje die met twee handen de vlag vasthoudt. En terwijl de, je laat hem niet los. Uh, nee, nou hey, heb je hem ver gelopen? Hoe ver? Om um, de vakkel in ontvangst te, te nemen. Hoe ver was het ook alweer? Is de Vijf, kilometer. De handels, dat? Vijf kilometer. Vijf kilometer. Daar hebben ze gelopen met uh, de vakkels. En op dit moment kun je even meeluisteren naar. Het moment waarop het vuur ook op het podium komt. Mark Rutte, zo'n vijf minuten geleden kwam hij op het podium... en hij vertelde nogmaals waarom die 5 mei zo belangrijk is. De essentie, het wezen van vrijheid is dat je je eigen keuzes kunt maken. De essentie van vrijheid is dat je je leven kunt leven zoals je dat zelf wilt. En voor velen van ons is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Is het is heel normaal dat je je leven kunt leven zoals je wilt. Ik ben geboren in 1967 en opgegroeid met datzelfde besef dat vrijheid heel normaal is. En ja, dat zou het ook moeten zijn, heel normaal. Maar helaas is dat niet altijd het geval. En zeker is het niet zo dat vrijheid altijd vanzelfsprekend is. En daarom mensen, is het zo goed dat jullie hier met zoveel mensen zijn vandaag. Om stil te staan bij vrijheid. Om het met elkaar te vieren dat wij in een vrij land leven. Gisteren herdachten wij in stilte de slachtoffers van onvrijheid. En vandaag vieren we met z'n allen feesten in Nederland. Om te beginnen hier in Wageningen. En dat is het mooie van 4 en 5 mei. Die traditie die moeten we met elkaar in ere houden. En je hoort op dit moment het vuurwerk terwijl hier op het Marktplein... Rood-wit-blauwe snippers rondgaan. Maracrupe zwaait naar een volle markt. Terwijl kinderen dat vuur hebben aangereikt. Dat vuur, dat bevrijdingsvuur uit Arnhem, dat brandt inmiddels. En Whalen start met zijn optreden hier in Wageningen. Vlakbij van ...waar de capitulatie werd getekend. Maino Remmers deed verslag vanuit Wageningen. En, en het is muziek, en het is feest en het is veel vlaggen... ...want het is Bevrijdingsdag, dus de vlag mag uit. En in Nederland worden jaarlijks nog steeds honderdduizenden exemplaren... ...van het rood-wit-blauw verkocht. En dat kun je je ja, afvragen. Ja, waarom moet je nou elk jaar zoveel vlaggen verkopen? Bedrijven hebben zelf ook geen idee waarom er zoveel verkocht worden. Verslaggever Martijn van der Zanden. Als je dan s ochtends die uh, vlag gaat hijsen... Pak je eerst het lusje van bovenaan de vlag, bij het rood zit dat. Hype Faber van het gelijknamige vlaggenbedrijf is druk bezig om de vlag uit te hangen. andere einde van het hijskoord neem je tezamen met het onderste koord van de vlag. Leg er dan een knoop ook in, ook weer een slipsteek. En dan hij is, hem, uh, hij is hem helemaal in top. Ze verkopen jaarlijks meer dan 100.000 Nederlandse vlaggen. En dan kan hij wapperen. En daar zijn ze zelf ook wel een beetje verbaasd over. Ja, elk jaar uh, weer. Ik, uh... Nou, ik werk hier toch al een, ruim 20 jaar. En uh, je zou toch zeggen, op een gegeven moment is, is Nederland verzadigd met, uh, met rood en blauwe vlag. Maar uh, ja, ruim 100.000 per jaar, dat, uh, dat gaat er wel doorheen. Nou was het gisteren natuurlijk doda denk ik. Gistermiddag zag ik al een aantal vlaggen buiten hangen. Dat mag eigenlijk helemaal niet, hè? Formeel niet, nee. Hè. Vanaf, uh, vanaf zes uur dan, uh, dan gaat uh, de vlaghalstok stok tot, uh, tot zo zonsondergang. Dus uh, formeel is dat eigenlijk niet uh, zoals het hoort. We kennen de mensen in Nederland eigenlijk wel een beetje de regels die gelden voor het vlaggen? Nou ja, ik uh, als vlaggenman uh, let er natuurlijk wel op, op. En dan zie je toch wel, wel regelmatig dat het niet helemaal gaat zoals het, uh, zoals het hoort. Bijvoorbeeld uh, toch op bevrijdingsdag de oranje wimpel erbij. Wat, uh, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Dat is alleen op de verjaardagen van uh, leden van het koninklijk Huis en op dag. Dus uh, ja, het is niet helemaal bekend, maar uh, je merkt wel, we hebben op onze website uh, het vlaggenprotocol staan. En uh, nou, we kunnen keurig netjes tegenwoordig bijhouden hoe vaak dat bezocht wordt. Uh, dat, uh, dat er enorme toename is in bezoeken van die pagina. Omdat mensen toch willen weten, ja, hoe zit het nou eigenlijk met uh, het vlaggenprotocol. Dan naar Portugal, want de details over het bezuinigingspakket. dat Portugal opgelegd krijgt van het IMF en de EU. die details die zijn bekend. Correspondent Rob Zoutberg, wat zijn die details, Rob? Ja, wat we nu weten. Hè, en uh, we weten ze nu omdat kranten in Portugal erover beginnen te publiceren. plannen die vandaag pas officieel bekend worden gemaakt. door de Portugese premier Socrates. Je kan zeggen, het raakt eigenlijk alles wat je zo'n beetje kan verzinnen in het land. wat gaat het raken in het onderwijs. Gezondheidszorg, pensioenen die bevroren worden. die een hoog heeft, wordt daarop gekort. Werkloosheidsuitkeringen, belastingen op zijn beetje alle terreinen gaan omhoog. Privatiseringen van staatsbedrijven. Nou, het moet allemaal honderden en nog eens honderden miljoenen euro's opleveren de komende twee jaar. Het is een keihard pakket wat de Portugezen nu voor de kiezer krijgen. Dat schrijft de kop hier van de krant ook. Hè. Het IMF en Europa leggen Portugal. Keiharde eisen op uh, voor het noodfonds. En in ruil daarvoor kan Portugal iets van 80 miljard uh, verwachten. Kunnen die Portugezen dit allemaal nog wel aan? Ja, nou, Portugezen zijn mensen die niet veel de straat op gaan. Hè. Het, zijn mensen die, het lijkt vaak leidzaam ondergaan uh, het lot dat ze, dat ze over zich uitgestort krijgen. Ja, ze hebben drie bezuinigingsronden achter de rug. Het is keihard al geweest. En ja, nu, wordt het, nu gaat opnieuw koude douche open, kan je zeggen. Dus ik ben heel benieuwd te zien hoe daar nu op gereageerd wordt door de Portugezen. Ik denk wel, want grote protesten zijn er al geweest. Ik denk wel dat er nieuwe zullen gaan komen. Ook al, ook al hebben mensen natuurlijk wel het gevoel dat ze een beetje met de rug tegen de muur staan... en hier niet al te veel uh, nog tegen kunnen beginnen. Wat verwacht jij, Socrates? die gaat het allemaal bekendmaken binnenkort. Ja. Wat verwacht jij dat hij gaat zeggen? Is hij tevreden? Ja, nou, Socrates die, die zegt zelf nu... ...ik heb een goed akkoord uh, gesloten. Maar ja, dat, dat, zo zullen de Portugezen natuurlijk niet horen... ...als ze al die maatregelen horen. Bovendien gaat Socrates korten op terreinen waarvan hij zelf heeft gezegd... ...voor zijn verkiezingen, daar ga ik niet aankomen. Daar ga ik niet aan sleutelen, dat is veilig in mijn handen. Nou, dat gaat nu toch gebeuren. Eén ja, één ding moet je natuurlijk ook concluderen. Er komen verkiezingen aan in juni. Socrates is de verwachting, keert dan waarschijnlijk niet terug... ...dus het is zijn pak jaar niet meer... En wie er eh, straks ook aan in nieuwe regering, rechtsoppositie, was ook zijn handen schoon, schoonbaar voorwaard door te zeggen... ja, dit pakket is al afgesproken, het is niet onze schuld, blijven het alleen maar uit te voeren. Correspondent Rob Zoutberg. 14 over 1, we gaan kijken bij het verkeer. Jolanda van der Velden bij de ABB. Goedemiddag Jan. Twee files in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 3 kilometer. Op de A76 Belgische grens richting Geleen. Tussen Maasmechelen en Stijn 7 kilometer. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een Nederlandse ingenieur bekend zijn buurvrouw in Bristol te hebben gedood. Bijna drie maanden na het vertrek van de Egyptische president Mubarak is het eerste kopstuk uit zijn bewind veroordeeld. En premier Rutte ontsteekt in Wageningen het bevrijdingsvuur.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Maken de sociale media ons slimmer of worden we er juist dommer van? Doordat we massaal in 140 tekens communiceren. We vragen ons af, wat doet dit veelvuldig gebruik van sociale media met onze hersenen? In het radiodagboek volgen we schrijver Willem-Jan Ottal de hele week. Hij mocht gisteren in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 mei lezing houden. Voorafgaand aan de twee minuten stilte. Dat was een spannend moment. Op zo'n zo moment vraag ik me af of ik het maar mag doen. Of ik wel degene ben die, die, die, die, die geëigend is om dat te doen. Of het wel opleeft naar de, naar de, naar de situatie waar je, waar je in terecht komt. En dat had ik allemaal van tevoren, vond ik van wel. En een half twee is Stand.nl. Een bijzondere uitzending vandaag vanwege het tienjarig bestaan van Stand.nl. De afgelopen maanden kon u op onze site stemmen op stellingen uit de afgelopen tien jaar... die nog steeds houdbaar zijn. Zo maakten we in 2000, eh, 2007 moet ik zeggen, een uitzending over onze zuidenburen. De stelling luidde toen: België moet worden opgesplitst. Nou, Die stelling is nog steeds erg actueel. Nu België in het Guinness Book of Records is beland vanwege de formatie die maar duurt en duurt. De vraag die we in 2007 voorlegden, leggen we daarom vandaag opnieuw voor. Hoe nu verder in België? Stug door onderhandelen? Nieuwe verkiezingen? Of hebt u misschien nog een andere oplossing? Betekent dit het einde voor de staat België misschien? De stelling waarop u kunt reageren.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 Zochtens direct via Facebook wat filmpjes over het laatste nieuws bekijken, even wat over je ochtendhumeur, twitteren. Voor veel mensen is het gebruik van sociale media niet meer weg te denken uit hun leven. Maar heeft deze fragmentarische communicatiemethode en manier om kennis uh, tot ons te nemen ook negatieve effecten? Dus vraagt Lund zich vandaag af, wat doet dit veelvuldig gebruik van sociale media met onze hersenen? Ik praat erover met hersenonderzoeker en docent aan, de, aan het VU Medisch Centrum, Jeroen Geurts. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook verbonden aan de stichting Brein en Beeld, een club die wetenschap wil vertalen naar een breder publiek. Nou, daar is dit het, uh, het geschikte podium voor, zou ik zo zeggen. Lijkt me ook, ja. ja. Hoe kijken hersenwetenschappers uh, naar deze nieuwe manier van communiceren? Nou, nog een beetje afwachtend, om eerlijk te zijn. Uh, er zijn allerlei verwachtingen dat uh, de nieuwe media inderdaad van alles doen met onze hersenen. En dat dat misschien zelfs wel heel slecht zou kunnen zijn voor ons brein. Maar op dit moment is er eigenlijk heel weinig over bekend. Er zijn nog geen onderzoeken die laten zien dat het echt slecht is. Of dat je hersenen er zelfs maar op een hele belangrijke manier van veranderen. Dus ik, ik zou zeggen, we zijn nog een beetje aan het afwachten. Ja, u, u vindt de, de conclusie bijvoorbeeld van de Engelse Susan Greenfield... die zegt dat onze kinderen versimpeld raken door die sociale media... dat vindt u nog te vroeg. Ja, dat is een, dat is een interessante visie. Het is ook overigens helemaal niet een nieuwe visie natuurlijk... Er wordt al heel lang nagedacht, oh, iedere keer als er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn... dan uh, zijn er toch ook wel weer mensen die erg bang zijn dat die nieuwe ontwikkelingen ons geen goed doen. En Susan Greenfield is een van die mensen. Zij is hersenonderzoeker en ik heb haar daar wel eens over gesproken. En zij zegt, we leven in zo'n uh, antwoordrijke, maar vraagarme wereld... dat onze kinderen niet anders dan minder slim daarvan kunnen raken. En ik denk dat ze dat... Uh, schomelijk overdrijft op dit moment. Maar het is dus een veronderstelling, want het is nooit door uh, cijfers aangetoond in ieder geval. Nee, nee. Uh, da Dan is er nog dat uh, opzienbarende boek van uh, Nicholas Carr, hè? het ja. Omdiepen, hoe onze hersenen omgaan met het internet. Uh, hij zegt daar een eigenlijk van, uh, dat hij aan zichzelf merkt, hij, hij verlangt eigenlijk terug naar zijn oude hersenen, zegt hij. Ja. Ik kan ja. geen lange stukken tekst meer goed uh, lezen. Nou, die oude hersenen, die heeft hij nog steeds, dus ik zeg, uh, daar moet hij dan maar een beetje verder naar zoeken. Maar hij is taalkundige, als ik me niet vergis, uh, heeft Engels Gestudeerd en hij heeft natuurlijk een bepaalde voorliefde voor uh, literatuur. En die voorliefde die deel ik ook met hem. En die delen heel veel mensen met hem. Uh, en hij is daarna ook heel veel gaan twitteren en facebooken, et cetera. En hij vindt eigenlijk dat hij daardoor niet meer zo goed die boeken kan lezen. En daar zit natuurlijk wel wat in. Het is natuurlijk ook zo dat als je meer gaat twitteren, facebooken... Eh, op internet browsen, et cetera... dat je dan wat minder concentratiespannen krijgt. Dat is een ervaringsfeit, zou ik maar zeggen. Het zijn, het zijn vaak korte dingen ook natuurlijk die je daar dan leest... terwijl eh, ja, een enorme pil doorlezen, dat is toch even wat anders. Gebruik je daar andere eh, hersengedeelten voor? Ja, na alle waarschijnlijkheid wel. Er is eigenlijk, zoals ik al zei, niet heel veel onderzoek naar gedaan. Er is één studie geweest uit uh, UCLA in Amerika. En uh, deze onderzoekers hebben dus gekeken bij uh, oudere mensen... die wel en niet ervaring met internet hadden. En want dat kun je eigenlijk alleen nog maar testen bij een oudere groep mensen. Uh, de jeugd heeft allemaal ervaring met internet. En ze hebben gekeken wat het nou het verschil is... in hersenactiviteit tussen die groepen mensen. En dan zien ze dat mensen die... Uh, gewend zijn aan internet, wanneer je hun hersenactiviteit meet... terwijl ze op internet zitten, meer van hun brein activeren. Dus het lijkt erop, en dat was ook de titel van het persbericht... dat er meer activiteit is in het brein wanneer je op internet zit. Ja. ja. Nou, Of dat nou per se beter is, of ja, ja. meer nou altijd beter is, dat is een discussie. Je zeggen, want, want dat is natuurlijk de <laughs> vraag, is dat goed of is dat slecht? Ja, nou, dat is, dat is het allebei niet. Het is niet, <coughs> Sorry, het is niet goed en niet slecht... Het um, is, is anders en dat, dat lijkt een, uh, een platitude eigenlijk, maar het, het brein verandert constant onder uh, invloed van wat er in onze omgeving gebeurt. En dus we hebben nu een, een vrij snelle ontwikkeling gezien de afgelopen 10, 20 jaar van internet en ook van sociale media de laatste tijd. Nou ja, onze hersenen passen zich daaraan aan. Uh, dus die moeten snel kunnen schakelen nu. Veel meer dan dat ze dat vroeger moesten kunnen. Ja. Iemand anders zei van uh, door het veelvuldig gebruik van de computer... Uh, kan ik mijn eigen handschrift uh, eigenlijk soms niet meer lezen? Ja, ja, dat herken ik wel een beetje, ja. Uh, mijn handschrift wordt er ook niet beter op uh, met de jaren. Uh, ja, dat, dat hoort daar ook een beetje bij. Hè? Dus je, je hersenen zijn uh, bezig met leren van nieuwe dingen... Uh, bijvoorbeeld het. Uh, dat is ook nog wel zo'n interessant verhaal over Nietzsche: hè? dat Nietzsche uh, altijd zijn geschriften met, uh, met de hand schreef. Bekende filosoof, natuurlijk, met uh -huh. de hand schreef een enorm. Uh, prachtige proza daarvan maakte. En op een gegeven moment had hij een typemachine... en toen werd, zijn, uh, toen werd zijn proza ook een stuk minder mooi en uitgebreid. Ja, dat geldt ook een beetje voor je handschrift nu, denk ik. Uh, het, je, je verleert een beetje om te schrijven... maar als je weer heel veel zou gaan schrijven... en minder computer zou gebruiken, dan leer je dat weer terug. Ja, want je kunt zoiets basaals, zeg maar als, als schrijven wat je dan ooit als kind geleerd hebt... dat, dat kan je niet zomaar ineens kwijtraken. Dus stel dat je nooit meer uh, een briefje zou schrijven. Nee hoor, nee nee, nee. Dat, dat haal je gewoon weer terug. Naarmate je ouder wordt, heb je wat minder... Uh, is je brein wat minder makkelijk in het uh, aanleren van nieuwe dingen. En dus ook het, het terugpakken van dingen die het, die het al kende. Maar over het algemeen kunnen wij prima weer terugschakelen. Dus als je Facebook en Twitter uitzet en uh, je doet er niks meer mee... en je gaat iedere avond weer gewoon een boek lezen... dan kan je dat na een tijdje ook weer prima. Ja, dat is wat die Nicholas Carr eigenlijk ook zegt. Hè? Van, uh, hij houdt een betoog voor slow reading, zoals hij dat dan noemt. Uh, ja. Dus gewoon af en toe je computer uitzetten en gewoon eens een dik boek gaan lezen. Of ja, een moeilijk boek vooral ook. Een moeilijk boek. Nou, dat is sowieso geen slecht advies. Uh, mensen vragen mij ook altijd van als je nou ouder wordt... hoe kun je je brein nou een beetje fit houden? Uh, dat zeg ik eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Je moet zorgen dat je brein uh, afwisselende informatie krijgt. En uh, dus uh, ga een beetje wandelen en een beetje sporten en, en, en volg het nieuws. Maar lees ook gewoon eens een keer een boek dat uh, je brein als het ware uitdaagt. Uh, en dan uh, leg je weer wat nieuwe verbindingen en zo. Dat, dat is niet zo'n slecht advies. Nee, hoe werkt dat dan biologisch gezien? Hè? Dat, dat uh, nieuwe verbindingen leggen? Ja? Nou ja, als je ouder wordt uh, verlies je in feite cellen. En dus die zenuwcellen, die, daar hebben we er uh, een hele hoop van. En die zenuwcellen die gaan op een gegeven moment wel langzamerhand verdwijnen. Uh, je houdt er nog steeds een hele hoop over. En, maar die maken ook verbindingen tussen elkaar. En die verbindingen die kun je een beetje stimuleren door bijvoorbeeld, nou stel dat je heel veel sudokuet, dan, dan maak je meer verbindingen in de frontale gedeelte van je hersenen, dus het gedeelte dat achter je voorhoofd zit, mm. omdat daar namelijk allerlei rekenvaardigheden zitten. Maar ja, als je daarmee stopt met die sudoku's, nou, dan, dan stopt het maken van die nieuwe verbindingen ook. Ja. Nog even naar die Susan Greenfield. Hè? Want uh, wat je natuurlijk op, op scholen ziet, in het onderwijs, is dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van computers. Ik bedoel, er wordt tegen kinderen niet meer gezegd van je hebt hier de dikke van Dalen, zoek maar eens even wat op. Nee. Uh, gewoon de, alles wordt onmiddellijk op die computer gedaan. Ja, um, ja is, dat, is dat nou slecht of niet? Nee, dat is ook niet per se slecht, zou ik zeggen. Hier moet ik ook weer zeggen, ik baseer dat niet op onderzoek, want er is geen onderzoek. Het is ook heel lastig natuurlijk om te onderzoeken wat het effect van internet is op het brein. Want er zijn heel weinig mensen die niet met internet werken. Dus je kunt het niet vergelijken met een controlegroep. Maar die kinderen eh, hebben een andere manier van informatie vergaren dan dat wij dat hadden toen wij eh, op school zaten. Eh, het enige waar je denk ik op moet letten is dat eh, die informatie goed binnenkomt en dat die informatie betrouwbaar is. Dus wat je heel vaak ziet is dat, dat kinderen naar Wikipedia gaan... En, en dan denken van wat er op Wikipedia staat, dat is waar... Maar dat is natuurlijk niet het geval. Nee. Dus eigenlijk moet je ze juist aanleren om heel uh, media-critisch te zijn, zou je bijna zeggen. Ja, ja je, je leert ze op een andere manier weer kritisch zijn en, en, en naar hun informatie te zoeken. Maar dat, in, dat zoeken naar informatie, er wordt wel eens van gezegd, nou ja, dat, dat maakt heel oppervlakkig. Dat weet ik niet zeker of dat zo is. Want je, je zit wel met een vraag hè, en die vraag moet je oplossen. En daar verga je informatie voor. Vervolgens moet je natuurlijk als docent, denk ik en als ouder, ook op letten dat je kinderen dan met die vergaarde informatie ook conclusies trekken. Dus je moet wel blijven zoeken naar een, een oplossing op je vragen. Duidelijk, we hebben er iets meer over gehoord en ook wel van geleerd, denk ik. Jeroen Geurts, hartelijk dank voor de uitleg, Ja, De conclusie nou, moet toch eigenlijk zijn, door het veelvuldig gebruik van sociale media en internet... worden we misschien ietsje minder goed in het lezen van lange teksten en het diepe nadenken. Allemaal dus af en toe een laptop uitzetten en gewoon weer eens een dik boek lezen. Het Radio Dagboek. Deze week met Willem-Jan Otten. En uh, ik houd deze week de 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk op de Dam... voorafgaand aan de twee minuten stilte. Ja, en hoe is dat nou als je in die kerk op de kansel je tekst mag voorlezen? Willem-Jan Otten maakte het gisteravond allemaal mee... en vertelt er in zijn radiodakboek over, over zijn ervaringen dus. Ik was niet voorbereid op, op hoe geïmponeerd ik zou zijn door de opkomst van eerst al die mensen die getuigen van de oorlog zijn, hoe je het opwendt of keert. En dat is zeer intimiderend bijna. En daarna, de is, ik zat, zat onder, het, onder de kansel toen de koningin opkwam, met muziek. Dus het is van binnenuit, als je erin zit, net een, een, een heel erg mooie scène uit de Visconti-film. Ik wilde er eigenlijk heel erg van genieten, merkte ik. Merkte ik. En tegelijkertijd raak, raakte ik geïntimideerd, want, ik, want ik, ik ben natuurlijk niet heel zeker voordat je zoiets gaat doen. Op zo'n zo moment vraag ik me af of ik het mag doen, of ik wel degene ben die, het, die, die, die, die geëigend is om dat te doen. Of het wel opleeft naar de, naar de, naar de situatie waar je, waar je in terechtkomt. En dat had ik allemaal van tevoren, vond ik van wel. <lacht> Mama. Als je niemand hebt om aan te denken, aan wie moet ik straks dan denken? Dat vroeg mijn broertje net zeven vlak voor de twee minuten stilte van 1960. Die galm ik waar ik me echt op voorbereid vanaf... had en waar ik op geoefend had... dat je als een galm zes seconden duurt en je wil een echte stilte laten vallen... dat je dan nou ook zes seconden moet wachten. En dat had ik geoefend... Bosch. Tellen, echt met tellen. Mijn moeder had in de kwestie voorzien. En ze liet ons een tekening zien. Hij stond altijd op een Maar plank, toen ik daar kwam, kwam, was het eerste wat ik hoorde: dat ik het snel, veel sneller kon doen. Op mijn eigen tempo kon doen. Uh, omdat uh, ze een versterkingssysteem hebben. Waardoor, uh, als ik het goed begrepen heb, per blok. Uh, de, de, de, ...het geluid geregeld is. Dus ik kon gewoon doen alsof ik een vrij kleine zaal toesprak. Dat vond ik wel heel erg prettig uiteindelijk toen ik het las. Ja. Wat doet ze? Vroeg mijn broer. Zie je dat niet? Zei mijn moeder. Ze luistert. Naar Omi. Zo noemden we mijn moeders moeder, die pianiste was. Mijn groot probleem is uh, bij is mijn uh, gefocust blijven. En ik moet heel erg beschermen mijn focus als ik hem heb. Daar moet ik ook echt um, ergens anders heen om te schrijven, bijvoorbeeld. Ik moet naar Vlieland, of anderszins, vroeger had ik een bootje. Um, en dat heeft daarmee te maken met, met een, eigenlijk een heel groot gebrek aan discipline. Maar dat is, denk ik, de essentie van discipline. De essentie van discipline is dat je weet dat je eigenlijk niet gedisciplineerd bent. Het zou misschien voor mijn fantasie niet goed geweest zijn, maar een militaire dienst zou voor mij niet slecht zijn geweest. Ja. Dat zat ik ook weer te denken. Ik zat naar een, een officier voor me te kijken die, die reageerde op de, de, de, de, de bevelen, zal ik maar zeggen. Dat, dat volautomatisch en dan sta je behoorlijk lange tijd stram in de houding. En, uh, en, en ik stond uh, ontspanning, leunde geloof ik zelfs een klein beetje, tegen een van de leeuwen. En uh, van, het, van de Dam. Um, en, maar van de Wieromstel. <lacht> Daar raakte ik ook enorm gedisciplineerd. Maar, uh, en toen dacht ik, ja, dat is wel, zijn wel fantastische oefeningen. We hadden het over, uh, in e e e e eerdere dagboeken uh, hadden we het over, over uh, dat we een rieten voltrekken. Uh, uh. Het is ook een riet. Maar de voltrekker moet natuurlijk um, ja, eigenlijk alleen maar voltrekken. Die moet niet, niet, niet zo ontzettend onder de indruk zijn. Maar het is heel indrukwekkend. Ik ben ongelooflijk blij dat ik het meegemaakt heb. Willem-Jan Otten is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Teruglaag ze kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En daar vindt u ook een afbeelding van de tekening waar u Otten over hoorde vertellen. Zometeen in Stand.nl hebben we een stelling van 10 jaar Stand.nl opgeduikeld. Uh, België moet worden opgesplitst. Die stellingen hebben we in 2007 ook al eens een keer aan de hand gehad. En is nog steeds actueel, dus uh, voor deze gelegenheid, Bevrijdingsdag, opnieuw uh, uit de mottenballen gehaald. België moet worden opgesplitst. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst is hier, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Portugal zijn de gevolgen bekendgemaakt van de miljardensteun... die het land van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds krijgt. Het land leent de komende drie jaar 78 miljard euro... in ruil voor een bezuinigingspakket. Het onderwijs en de gezondheidszorg zullen hard worden geraakt... en de pensioen- en WW-uitkeringen worden bevroren. Nederlandse ingenieur Vincent T heeft toegegeven... dat hij in Engeland zijn buurvrouw heeft gedood. De vrouw van 25 verdween in december... en werd voor het laatst gezien in een supermarkt... Tijdens een hoorzitting in Londen gaf T. toe dat hij de vrouw heeft gedood... maar hij ontkent dat hij haar heeft vermoord. De Egyptische oud-minister van Binnenlandse Zaken, El Adli... heeft twaalf jaar gekregen voor corruptie en het witwassen van geld. Hij is de eerste bewindsman uit het regime van oud-president Mubarak... die de gevangenis in moet. El Adli moet over twee weken ook nog terechtstaan... omdat hij als minister opdracht zou hebben gegeven om te schieten op betogers... En bij nachtelijke invallen van het leger in een buitenwijk van Damascus zijn volgens een mensenrechtenactivist 150 mensen opgepakt. Tientallen militairen zouden van huis tot huis zijn gegaan... en iedereen hebben meegenomen die op een lijst van verdachten stond. Volgens een mensenrechtenorganisatie... zijn sinds het begin van de opstand in Syrië, half maart was dat, duizenden mensen opgepakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A2, Eindhoven richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht drie kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, Stand.nl bestaat tien jaar dit jaar en daarom doen we in ons jubileumjaar op de feestdagen iets bijzonders. Ook vandaag op bevrijdingsdag een stelling uit de oude doos zouden we kunnen zeggen. In 2007 maakten we een uitzending met de stelling België moet worden opgesplitst en die stelling leggen we nu vier jaar later weer aan u voor. Te gast in 2007 was Frida Breepoels, Europarlementariër van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Mevrouw Breepoels, bent u het eens of oneens met die stelling België moet worden opgesplitst? Ja, ik ben het er wel mee eens, omdat het uh, gewoon uh, ja, geen zin meer heeft om uh, België bij elkaar te houden als, uh, als lidstaat. Omdat uh, België is eigenlijk geen, geen uh, democratie meer is uh, als zodanig. Wij hebben wel een Vlaamse democratie, en we hebben ook een Waalse democratie. Uh, ik weet niet of, of de Nederlanders dat uh, precies weten, dat wij ook geen uh, Belgische partijen meer hebben. Nou, vier jaar later is de stelling weer actueel, duurde de ...in 2007 maar liefst 194 dagen. Nu zit België al bijna een jaar zonder echte regering... ...sinds de verkiezingen van 13 juni 2010. Het proces verloopt uiterst moeizaam... ...omdat de vorming van een nieuw kabinet is gekoppeld aan een hervorming van de Belgische staat. De Vlamingen, met de Vlaams-nationalistische NVA voorop, eisen meer bevoegdheden. De Franstalige minderheid wil voorkomen dat ze daarvan financieel de dupe worden. Hoe nu verder? Ik praat erover met Danny Pieters... senator voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Ook oud-formateur trouwens. Hij heeft het een maand geprobeerd. Eind 2010. Dag, meneer Pieters. Goeiedag. We beginnen altijd Stand.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Later mag u langer antwoorden geven. Maar bij die keuzes gaat het alleen maar over ja of nee. Hier komen ze. Ik voel me een Belg in hart en nieren. Nee. De formatie kan best nog een jaar duren. Nee. Vlaanderen kan zich ook best bij Nederland voegen. Nee. Dat is drie keer nee. Dat is positief natuurlijk. <laughs> drie keer nee hè. Ja, goed, als u mij alleen maar ja of nee toestaat te antwoorden... dan krijgt u zoiets natuurlijk. Ja. Nee, dat is goed. Nou, We gaan er zo meteen uitgebreid over, over doorpraten. Dan mag u het ook <coughs> allemaal motiveren. Um, ik zeg even tegen onze luisteraars... dat die natuurlijk ook mogen meepraten uh, over deze stelling. Die luidt dus... België moet worden opgesplitst. Als u daarmee eens bent of oneens... sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website, www.standpunt.nl En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. Eh, meneer Pieters, ik leg hem ook maar even aan u voor als aftrap van, van het gesprek. Eigenlijk, België moet worden opgesplitst. Eens of oneens. Ik denk dat dat niet de juiste vraag is. Uh, als u me zou vragen, uh, moet het Belgische huis grondig herbouwd worden? Dan zeg ik volmondig ja. En daar is ook iedereen in Vlaanderen het min of meer over eens. Maar opgesplitst vind u te ver gaan dus? wel opgesplitst in de zin dat dat uh, tot zogenaamde onafhankelijke staten zou leiden is uh, misschien toch niet echt meer actueel in een Europese context, we zijn allemaal onderling afhankelijk uh, zelfs als Vlaanderen voor grote mate zijn eigen toekomst in handen zou kunnen nemen gaan wij onderling afhankelijk zijn met Nederland, met Duitsland en met Wallonië dus ik denk dat het weinig zin heeft om over die grote woorden te discussiëren wat we dringend moeten hebben is een grondige hervorming van de Belgische staat. en als dat niet kan, ja dan, dan wordt het zeer problematisch. Maar Brepels, die zei in 2007 nog wel volmondig ja op die stelling. Uw Ja, Ik begrijp dat en ik uh, begrijp dat in een bepaalde manier van spreken. Je kan zeggen het moet gesplitst worden. Uh, dat is meer een kwestie van hoe je je uitdrukt. Wat de grond van de zaak is, is dat op dit ogenblik uh, een geen breed draagvlak is voor uh, alle banden tussen Vlaanderen en Wallonië door te knippen, gewoonweg ook omdat dat niet zo eenvoudig is om te doen ja. uh, maar dat we wel duidelijk willen dat de Vlamingen morgen verantwoordelijk zouden zijn voor hun successen voor hun mislukkingen en dat we niet uh, zouden leven in een land waar we wel zowel in Vlaanderen als in Wallonië, naar verkiezingen gaan, dat daar politieke partijen de verkiezingen winnen, en vervolgens iedereen elkaar blokkeert. De Vlamingen worden totaal geblokkeerd in hun beleidsvisies door de Franstaligen. En de Franstaligen kunnen zeggen, wij kunnen niet doen wat wij willen, uh, want de Vlamingen zijn tegen. Ja. We hebben twee democratieën, zoals collega Brepoels zei. Twee democratieën met andere verkiezingsuitslag, met andere politieke partijen. Wel, dat vraagt ook om een ganz andere structurering van de staat. Ja. Laten we even alles wat, wat er tot nu toe geweest is overboord zetten. En even gewoon uw ideale plaatje. Want u zegt er moet wel degelijk hervormd worden. Hoe ziet dat ideale verhaal er dan uit wat u betreft? Oh, idealen zijn gevaarlijke dingen. Maar uh, ik denk dat Vlamingen en Frans-Stalingen zouden moeten overeenkomen wat ze nog samen willen. Doen. En dan zal gauw blijken dat dat uh, hoofdzakelijk dingen zijn die op termijn liefst Europees geregeld worden. Het is duidelijk dat er geen enkele ambitie bestaat om een Vlaams leger te gaan maken. Uh, maar dat we zeggen, kijk op termijn willen we graag een Europees leger hebben. Nu goed, In de tussentijd kunnen we dat gerust verder op Belgisch niveau of in samenwerking tussen België en andere landen doen. Ik denk dat dat de filosofie is die achter onze demarche ja. zit. Maar goed dat, leger, goed, dat leger is duidelijk, maar er zijn natuurlijk veel moeilijker terreinen. Ik noem wat, sociale voorzieningen, belastingen, noem het allemaal maar op. Ja, wat, uh, belastingen en sociale voorziening betreft, stel ik vast dat er nogal andere zienswijzen zijn in Noord en Zuid. In, dus in Vlaanderen en in, Wa in Wallonië. En, uh, dat dat betekent dat we geen enkel beleid voeren. U moet weten, wij zijn een van de weinige landen in onze omgeving die helemaal niks gedaan hebben aan onze sociale zekerheid de laatste tien jaren. Niks. Uh, Nederland heeft zwaar hervormd, Duitsland heeft hervormd, Frankrijk heeft geprobeerd, Engeland heeft ervormd, wij doen niks. Ja, goed, op termijn gaat ze je dat vreken. Ik, ik vergelijk dat graag met een lek dak, niet waar? U kunt er een tijdje een plastic over leggen... om te zorgen dat er niet te veel water binnenkomt. Maar er komt een ogenblik dat je dat huis moet gaan verbouwen. Of so anders gaan we wel schade leiden. En dat is waar we blijven ophameren. Maar u zegt dus op dit soort onderwerpen... zou bijvoorbeeld Vlaanderen daar gewoon zelf het beslissingsbevoegdheid over moeten krijgen. Zeker en vast, uh, wij zijn groot voorstander van uh, meer autonomie, zo niet uh, volledige zeggenschap op vlak van sociale zekerheid. Ook in de fiscaliteit zei je dat je in de sociale zekerheid en in de fiscaliteit wel kunt voorzien in transparante solidariteitsmechanismen tussen het, de verschillende delen van het land. Als er duidelijk moeilijkheden zijn in één deel, kan dat opgevangen worden door een transparant, duidelijk uh, solidariteitssysteem. Zoals je dat hebt in andere bondstaten. Ja. Maar wat niet kan, is dat we een federaal systeem... ...eigenlijk totaal laten verkommeren doordat er geen beleid kan gevoerd worden. Want we zitten, u hebt erop gewezen, al bijna met een jaar regeringscrisis... ...maar ook de drie jaar die eraan vooraf gaan, is eigenlijk geen beleid gevoerd... ...omdat beide landsdelen, de partijen van beide landsdelen... elkaar eigenlijk blokkeren in het nemen van de belangrijke beslissingen. Ja. Maar goed, als ik me even verplaats in de positie van de Walen, snap ik het ook nog wel. Want die willen natuurlijk niet, niet dupe worden van, uh, van uh, een zelfstandige Vlaanderen. Dupe worden er is geen reden dat de grotere zelfstandigheid voor de regio's... ...noodzakelijkerwijs zou betekenen dat de ene de dupe zou moeten zijn van de andere. En dat is wat wij blijven betogen. Wij geloven erin dat door meer verantwoordelijkheid te geven... ...door ook financiële verantwoordelijkheid te geven voor de eigen beslissingen... ...voor de eigen uitgaven, wat nu niet bestaat... ...eigenlijk de beide gewesten er beter zouden uiteindelijk vanaf komen. Alleen dat betekent wel voor een stuk een grotere verantwoordelijkheid opnemen... ...en uh, voor een stuk verantwoording afleggen voor het geld... ...dat je besteedt. En dat ontbreekt een beetje in de Belgische context vandaag. Vandaag worden de geldmiddelen vooral federaal vlak uh, geïnd ...of het nu over sociale zekerheid gaat of over uh, fiscus... ...en uitgegeven voor een stuk al op het niveau van de gewesten. En dat is een beetje een verkeerde toestand. Wat wij zeggen, kijk... Uh, no representation without taxation uh, maar ook no taxation without representation dat zijn de oude uh, slagzinnen van het parlementarisme we hebben nu voor een stuk eigen beleid dat we kunnen voeren laten we ook de financiële verantwoordelijkheid voor onze beslissingen nemen en dat heeft heel praktische gevolgen uh, als u me toestaat, uh, bijvoorbeeld in Vlaanderen zitten we met een probleem dat wij wellicht ons kunnen verwachten aan een tekort aan arbeidskrachten binnen niet al te lange tijd. Ja. Laat ons daar iets aan doen, laat ons daarin investeren. In Franstalig-België zitten de problemen wat anders. Daar heeft men bijvoorbeeld in Brussel nog een grote jeugdwerkloosheid. Dus laat ieder zijn eigen beleid uh, doen. Weet u, enkele jaren terug hebben we het onderwijs gesplitst. Uh, het onderwijs is nu volledig bevoegdheid van Vlaanderen wat Vlaanderen betreft... van de Franstalige gemeenschap wat franstalig België betreft. Dat zou alles doen instorten. Dat zou de Franstaligen voor de grootst mogelijke problemen stellen. Wat stellen we vast? Wel dat beide onderwijsnetten nu uh, mooi functioneren... en uh, zich hebben kunnen aanpassen aan de ja. moderne tijd. Dus u... En samenwerken. Ja, dus u zegt, als het op dat terrein kan, kan het ook op andere terreinen... Uh, u, u noemde net zelf even Brussel, hè? want dat is toch ook een van de pijnpunten? Hoe, waar, waar hoort Brussel dan straks bij? Uh, Brussel heeft heel veel uh, gelaten. Uh, je kan Brussel zien als een stad waar amper 10% mensen Nederlandstalig zijn. Je kan Brussel zien als een verbindingsteken binnen een Belgische context tussen Vlaanderen en Wallonië. Je kan Brussel zien als een Europese stad... En dus het statuut van Brussel zal die verschillende facetten moeten weerspiegelen. En dus zal Brussel altijd een apart uh, gegeven zijn binnen deze Belgische context. Maar wat ik meer en meer toch geloof is dat het feit dat Brussel een probleem is, niet gaat kunnen verhinderen dat wij een grondige hervorming van de staat willen, waarbij Vlaanderen op heel wat meer domeinen zijn eigen lot kan in handen nemen. Ja. De oude bemiddelaar Johan van der Lanotte die stelde voor uh, um, om België op te splitsen in vier deelstaten. Hij noemde dat de nieuwe Belgische Unie, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitse oostkantons. Ja, laat me toe van u te, te, te corrigeren op een beetje flauwe manier. Maar uh, Van der Hoot heeft dat voorgesteld als prof. Staatsrecht, die een aantal uh, gedachten lanceerde, maar heeft daar nooit met een woord over gesproken zolang hij bemiddelaar ah, was. Okay. <laughs> uh, als bemiddelaar heeft hij ganz andere dingen gedaan, maar als prof, <laughs> staatsrecht, heeft hij natuurlijk ideeën op de lange termijn en dat is ook zijn verdienste. Ik, ik, ik juich dat toe, maar dat is toch wel iets anders. Ja. Maar vindt u dat een goed Belgische idee? V vindt u dat idee goed? Even de, de prof van de Londenauto die dit heeft voorgesteld? God, als ik mij ook als grof opstel, dan uh, zie ik daar wel wat mogelijkheden om daarmee verder te werken. Maar in de uitwerking moet er nog zoveel ingevuld worden. Bijvoorbeeld, je zit met een Duitsstalige gemeenschap. Ja, dat is duidelijk. Dat gaat over een uh, uh, 80.000 mensen. Uh, dat ga je niet hetzelfde gewicht geven als uh, Vlaanderen met zijn 6 miljoen uh, inwoners. Dus hoe ga je dat uh, afwegen? Hoe ga je Brussel daar een plaats in geven? Nee. Als je Brussel volledig loshaakt van Vlaanderen, ja, ik zou niet graag zien dat een Nederlandstalige scholen in Brussel in handen van een Brusselse overheid komen, die nu al de taalwetten niet respecteren. Je moet als Nederlander eens proberen in Brussel een politieagent in het Nederlands aan te spreken. Dat is het grondwettelijke recht. Elke politieagent moet Nederlands kennen. U moet dat eens proberen. Dan begrijpt u wat dat betekent, tweetaligheid in Brussel. Ja, ja. Uh, uh, dat is heel makkelijke test. Kan elke Nederlander doen. Ja. Nog even, want in Nederland hoor je wel eens mensen voor de grap zeggen, nou joh, laat die Belgen lekker bij ons komen. Uh, dat sentiment leeft daar over de grens helemaal niet, hè? In, da in de in België. Ja, maar op een ogenblik dat je probeert je eigen zaken in handen te nemen. Dat je probeert volwassen uh, te kunnen leven in Europa als Vlaming. Uh, is misschien toch niet het juiste moment om te gaan spreken over uh, te gaan samensmelten met anderen. Wat wel leeft in Vlaanderen is, en dat hebben we altijd gedaan. Is een uh, zeer bevoorrechte relatie na te streven met Nederland. We delen een taal. We delen een stuk uh, cultuur. Uh, ik denk we kunnen op vele domeinen en al heel intens samenwerken. Ik wil er toch op wijzen, bijvoorbeeld... dat wat de erkenning van onze universitaire opleidingen betreft... het één gemeenschappelijk instituut is die dat nu regelt. Dat is fantastisch. Maar dat is een domein waar Vlaanderen autonomie heeft. Dus er kan op veel meer domeinen samengewerkt worden. Maar ik denk dat nog in Nederland, nog in Vlaanderen... op dit ogenblik de wens bestaat om hals over kop... uit België weg te lopen en dan in een Nederlandse context ja. op te gaan. Dat zou voor geen van beide goed zijn. feit blijft dat u straks in België bijna een jaar bezig bent... Om om een uh, regering te formeren. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dan maar nieuwe verkiezingen. Maar ik geloof dat dat ook niet veel uitmaakt hè, als je naar de peilingen kijkt. Want dan zou je dezelfde situatie krijgen weer. Ja, ik kan alleen maar spreken voor mijn eigen partij. Die zou er, uh, als ik die peilingen mag geloven, wat altijd... Uh... Uh, maar een vraag is er met nog, met nog eens 3% of 4% op vooruitgaan dus wij hebben geen schrik van verkiezingen maar het zou inderdaad niet veel helpen behalve de posities van de Vlaamse nationalisten, onze positie dus en de posities van de Franstalige socialisten te verstevigen, ja goed dat maakt de onderhandeling er niet makkelijker op. Nee, nee. en um, trouwens er is niks veranderd sinds een jaar dat zodanig belangrijk is dat ons tot nieuwe verkiezingen zou aanleiding geven maar verkiezingen zijn een beetje een, een zekerheid, hè? als de elektriciteit te hoog oploopt, ja, dan springen de, springt de zekerheid. Ja, goed. Uh, hmm. Maar de dag daarna moet je nog uh, zorgen dat de spanning afneemt... want anders springt uh, overmorgen de, zekerheid, de zekering nog eens. Hè? Ja. En toen u vanmorgen opstond, bestond België nog steeds. Ondanks dat die regering nog steeds uh, demissionair is. Dus ja, ja ik, ik heb naar de radio geluisterd uh, en naar het nieuws geluisterd... en er was <lacht> geen bericht dat België had opgehouden te bestaan. Ik, ik zei het al, in augustus 2007 hebben we die uh, stelling ook voorgelegd aan onze luisteraars. Toen was de uh, verhouding 72% eens met de stelling. Uh, 28% was het ermee oneens. Uh, we gaan kijken of daar veel in veranderd is, nu via uh, ik kom straks graag bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling is dus België moet worden opgesplitst. Voorlopig eens 67 oneens 33. En er is door bijna 1000 mensen gestemd. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Peter uh, Ja, Ik ben ook voor opsplitsing van België, want Walen en Vlamingen hebben helemaal niks met elkaar. Uh, cultureel gezien niet, qua taal betreft niet, qua historie niet. En je merkt op allerlei manieren dat Vlaanderen en Nederland op uh, willen samenwerken. Het zou volgens mij veel beter zijn voor België om op termijn gewoon uh, Vlaanderen gedeelte bij Nederland aan te laten sluiten en Wallonië bij Frankrijk... Nee. Dat wil, ze, ze, ze roepen het niet hard, de, de Vlamingen. Maar in feite, ze zeggen ja, we werken al op allerlei manieren samen in Nederland. Maar ik zie zo'n klein landje in Nederland eh, van 6 miljoen Vlamingen. Dat zie ik ook geen bestaansrecht hebben. Dat is ook alleen maar verspilling. En, en ja, dat, dat functioneert niet. Tussen uh, Europa, dat, uh, dat wordt steeds groter. En uh, ja, Nederland en Vlaanderen hebben zoveel met elkaar gemeen. Dat, dat, dat moet je gewoon bij elkaar voegen denk ik. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Een goede middag, je spreekt me direct op zijn uit Laanaken. Ik, ik bel dus eigenlijk vanuit België, ja. een, buur, een buur vanuit Maastricht. En ik wil daar eigenlijk mee aangeven, uh, meneer Pieters, ik begrijp meneer Pieters al voor een stuk, maar ik ben het uiteindelijk niet met hem eens. En als uh, Nederlands uh, kunnen jullie ook heel goed naar de cijfers kijken. En uh, de cijfers beweren dus eigenlijk ook uh, dat in Europa België het eigenlijk qua begroting helemaal niet zo slecht doet. België zal niet werken, het zal allemaal niet functioneren. En toch zie ik dat België er in staat is om bijvoorbeeld in Libië in te grijpen, samen met de Canadezen, Amerikanen, Fransen en Engelsen. Dus er zijn wel heel veel dingen wat wel werken. Hoe meer dat wij gaan praten over de dingen wat niet werken, hoe meer dat de mensen ook gaan denken dat de zaken niet gaan werken. En ik denk dat we een, een beter en een sterker Europa nodig hebben. En hoe willen wij nu beter of sterker in Europa werken, als wij constant ons eigen uh, bestraffen, zal ik zeggen, aan, aan onszelf gaan loognen... dat het bij ons niet zo gaat werken. Ja, u, u, u, u wilt liever naar de positieve dingen kijken? Ja, we ja. moeten beter samenwerken in België. En inderdaad, dat zal in een andere vorm moeten. Eventueel gelijk het uh, zo, zo, uh, zogenaamde confederalisme, hoe men zegt... op welke manier dat dat moet. Maar er zal een betere samenwerking moeten. En er zal een betere financieringswet zal, uh, zal moeten... Maar dat moeten we toch altijd met een democratisch uh, uh, gewicht doen. En we moeten niet vergeten dat de partij van meneer uh, Stendt-Pieter en, en mevrouw uh, is nog altijd een, wel een grote partij En maar een grote partij in België is nog thans naar een kleine partij nee. in, in heel veel andere landen. Ja. En dat beslaat nog altijd maar rond de 30 procent. Ja. Dat wil zeggen dat 70 procent van die mensen daar nog altijd niet achter staat. Nee, nee. En nog altijd er staat ervoor. ...en België wat er samen blijft. Dat Goed. wil ik dan even benadrukken. Vanuit Lanaken, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Jacob Grit uh, uit Delft. Nou, ik ben het uh, uh, met de stelling eens. Beter een goede verstandhouding, handel en samenwerking... ...tussen Vlaanderen en Wallonië... ...dan de bestaande uh, economische en sociale dwangbuis. Tegen Walen als mensen heb ik niks. Maar wel, uh, bij velen van hen, tegen hun claims en eisen... ...ja, die zijn, zijn erg onredelijk. Inderdaad, die, die 50 50 politiek. Uh, bijvoorbeeld infrastructuur uh, militair apparaat en uh, nou ja, uh, noem maar op uh, ja, had ik al genoemd ja, uh, uh, uh, uh, Vlaanderen heeft 6 miljoen inwoners groot Brussel, ruim een miljoen uh, Wallonië uh, uh, ja, 4, dat is toch duidelijk minder, en uh, vaak gaat de 50% van de middelen gaat, uh, naar Wallonië en zelfs vaak uh, meer, ja, Brussel uh. dat is natuurlijk wel een, een, een probleem, uh, we zitten nog altijd met uh, de, de kies, die oneerlijke Kiesdistrict Brussel-Halle En De, Brussel, Halle, de ja. pijn zit hem vooral in Halle en Vilvoorden. Eh, omdat dat eh, puur bij, bij Vlaanderen hoort, dus eh, is dat een, een, een, een bizarre bevoordeling, voorkeursbehandeling eh, voor de, voor de Franse eh, taligen. Maar goed, u, u zegt dus duidelijk eens op de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Van de Rest den Helder. Ik zou het als Hollander de België absoluut niet uh, willen aanraden. Want ik denk dat de Hollanders het dan gaan nadoen. We hebben Friezen, we hebben Limburgers en we hebben Hollanders. Neem maar de integratie. De Frizen die zeggen, nou dat doen we goed op onze manier. De Limburgers zeggen absoluut niet. En de Hollanders die zitten er tussenin. En dat krijgen we ook uh, met verkiezingen. He, dat de Limburgers heel anders denken als de rest van de Nederlanders. En de Friesen ook weer. Mm. Dat zie ik. Eh, en dat is natuurlijk een shock als wij dat gaan doen. Ja. Dus voor de Belgen is het ook niet best, denk ik. Nee, Goed, denk de... niet. Dank u wel. Denk... Stand.nl, goedemiddag. Met Harry Bowers, goedemiddag. Dag. Ik, mijn vrouw komt uit België. Het is zo dat onder de Belgen zelf bijna geen taalstrijd woedt. De mensen in Brussel maken ruzie om... Zaken die niemand belangrijk vindt. Ik zou zeggen, laat België maar bij elkaar blijven. En de regering moet naar huis gestuurd worden. De, de regering moet naar? Huis gestuurd worden. Ja, maar ja, die zit al thuis, toch? Want we zijn druk bezig ja. een nieuwe te vervormen. Daar zitten de Belgen ook mee. Die kunnen ze niet naar huis sturen. Maar ze zeggen echt massaal van, we hebben geen taalstrijd. Dat moet alleen in Brussel. De mensen oh. maken daar ruzie om niks. Om, om uh, dat plaatsje daar bij Brussel, ja. hebben ze een uh, verdeling van de, van de taal tot, tot discussiepunt gemaakt. Ja. Het werkt niet. Die Belgen interesseert, de interesseert het zit helemaal niet. Nee. Goed, dank u wel meneer. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek van aan Jan Wolfers uit de neuzen. Uh, ik denk dat wij als Nederlanders ons niet moeten bemoeien met uh, hoe het in België gaat. Daar zijn ze oud en wijs genoeg voor. Ik vind wel dat het, uh, de strijd een voorbeeld is van hoe het uh, in Europa gaat. Onze politici die zeggen van ja, we moeten Verenigd Europa. En ik woon in Terneuzen, 10 kilometer van de Belgische grens. En daar vechten ze elkaar uh, figuurlijk de tent uit. Dus op den duur zal het opgesplitst worden. Maar dat is natuurlijk geen goed voorbeeld van een Verenigd Europa. Nee. Het slaat eigenlijk... Uh, ja. Nee. Maar u zegt eigenlijk van het is een kwestie van tijd... want het gaat toch uiteindelijk gebeuren, opsplitsen. Ja, want uh, goed, wij uh, in Zeeuw-Vlaanderen horen we niet bij Nederland. Dat is uh, algemeen bekend, we horen zelfs niet bij Zeeland. En we horen ook niet bij, uh, bij België. U dus, het dus, uh, helemaal lastig, begrijp ik. Ja, dat is heel lastig, ja. ja. Nou, ik moet ook, een... nog, moet ook nog betalen om in ons eigen land te komen. Dus, uh, dus ik ga heel vaak naar België toe. Ja. En ik heb daar ook best wel veel kennissen... Maar er is best wel uh, ja. een uh, strijd tussen uh, de Vlamen, Vlamingen en de Walen. Ja. En vroeger moesten we leren op scholen, de Borinage, Dus dat alles in luik en uh, heel veel zware industrie. Ja. En uh, het is net alsof dat het, het geld terugbetaald moet worden. of zo. Het is ja. een gewoon een financiële kwestie. Ik moet trouwens zeggen, ik ben pas geleden daar bij u geweest. En ik vond het echt wel Nederland hoor. En ik vond het ook heel mooi daar. Dus uh, wees het, gerust. Het is heel mooi, ja. maar we horen er niet bij. Nou, vind ik wel. Bedankt. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg maar. Um, nou, uh, inderdaad, sociaal, cultureel en um, uh, financieel hebben ze niets met elkaar te maken. Maar ik denk een referendum onder de Belgen is het beste. Het is hun land. Maar uh, iets nieuws, uh, bijvoorbeeld dus de opsplitsing, zou misschien nieuw esprit in elan uh, uh, te werk kunnen stellen. En um, uh, lukt het niet? Nou, dan gaan ze terug. Ja, dat is ook makkelijk. Dank u wel voor het bellen. Uh, we gaan snel terug naar uh, Danny Pieters, senator voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Uh, u hebt de reacties gehoord. Uh, uh, zelfs een landgenoot van u die de moeite nam om even te bellen. Dat is toch wel mooi. Wat vond u ervan? Ik zou. Op een aantal puntjes willen reageren. Eén, uh, dat we in een Verenigd Europa niet zouden kunnen overgaan tot een grotere bevoegdheid. Uh, toebedeling aan Vlaanderen lijkt mij een beetje absurd. We zijn met 6 miljoen Vlamingen. <coughs> Sorry. Uh, dat is evenveel als de Denen. Er is niemand die zegt dat de Denen geen recht zouden hebben op hun eigen staat. Ja. Laat staan dat de Vlamingen geen recht zouden hebben op meer autonomie. Uh, verder, uh, ook in een Europese context kunnen we juist gemakkelijker voor een stuk de bevoegdheden herverdelen omdat een aantal belangrijke zaken, zoals vrij verkeer, uh, juist Europees geregeld zijn. Dus daar zie ik niet de, niet de moeilijkheid in. Dan het uh, eeuwige argument van uh, de mensen leven in peis en vree en de grote samenhorigheid samen. Maar zijn die vreselijke politici die het allemaal vergallen. Uh, ik zeg altijd maar één ding. Kijk gewoon weg naar een Belgische uh, uh, krant. Twee Belgische kranten. Een Franstalige krant, een Nederlandstalige krant. En kijk naar de televisieprogramma's. In de Nederlandstalige krant gaat u... De Vlaamse programma's zien, gaat u de Nederlandse programma's vinden, de BBC en in heel kleine lettertjes naast Italië of uh, Spanje gaat u dan de programma's van de Franstalige zenders vinden in België. Kijkt u naar een Franstalige krant, dan gaat u het omgekeerde vinden. Dit illustreert alleen maar, dat is niet beslist door de politici. Ja. Zoals de politici ook niet beslist hebben van allemaal gescheiden partijen te hebben als dusdanig, is gewoonweg dat wij met twee realiteiten zitten, twee publieke opinies twee culturen, twee leefwerelden. Ja. En uh, mensen die dat ontkennen, denk ik, ja. hebben een beetje te weinig voeling met de realiteit to, to, van elke to, dag in België. Toch to, to nog even naar die meneer uit want die zei van, uh, uh, uh, kijk nou ook eens een keer naar wat er wel goed gaat. België doet het in de EU eigenlijk best goed, uh, dus hij wil het eigenlijk hebben over uh, de dingen die wel werken, juist, in deze setting. Goed, maar wij, wij hoeven geen uh, miserabilisme aan te, hangen, aan te hangen. En ze zeggen dat alles verkeerd gaat. We hebben het economisch niet zo slecht gedaan door een jaar geen regering te hebben. En dus ...geen nieuwe uitgaven... Uh te decreteren. Dat geeft een zeker conservatief effect. Daarnaast zijn we zeer afhankelijk van de Duitse economie. De Duitse economie heeft het goed gedaan. Dus uh, hmm. economisch uh, staan we niet slecht voor. Ja, ja. Maar dat gaan wijten aan het feit dat er een België bestaat, is een beetje erover. Dat hangt samen met gans andere ja. uh, factoren. Factoren die illustreren dat wij heel erg onderling afhankelijk zijn. Uh, ik denk dat dat uh, toch een iets of wat ja. uh, betere benadering is van de economische realiteit dan te zeggen ja. dat het uh, samenhangt met de Belgische identiteit. En wat de Friese de, de de Linders, ik, moet, ik, moet u, ik moet u onderbreken, want we zitten aan het eind. Er al nog heel veel over gesproken okay. worden. Ik wil u bedanken aan uw bijdagen voor Stand.nl. De percentage is 67 om 33. Dat is dus wel iets minder dan vorige keer. Uh, door ruim duizend mensen gestemd. Mag je nog even het belangrijkste onderwerp zometeen na twee is? Ja, heel kort. Tom de Ket in ieder geval. Voor een waanzinnig toneelstuk. Augustus, Oklahoma. Heb ik gezien. Echt een mooi stuk. Moet je naartoe gaan. Dit was een bevrijdingsdag. Lunch en Stand.nl. Prettige dag verder. Goedemiddag.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 Power to you. Vodafone. Wij doen we maar een plezier mee, denk jij? Misschien wil ze wel een walk experience. Of zullen we het meenemen naar België om te tokkelen? Of anders koeknuffelen. Hallo, het blijft wel je moeder, hè? Geef je moeder een boek, want van boeken krijg je nooit genoeg. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u er eigenlijk aan? Nou dat wij onze leden, uitzendbureaus dus, al 50 jaar houden aan strenge eisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer...